4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers.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 Overheid hebben opgevolgd. Spruitjesboer Jos Schelling. Nou ja, natuurlijk zal hij niet verplicht zijn om, het, uh, om, het, om, om ons uit te keren. Ik vind ja, in zo'n toestand, waar, waar, waar wij dus gewoon uh, buiten onze schuld gedupeerd worden, ja, vind ik het toch wel netjes dat de overheid dit toch wel doet. Zo'n 30 boeren kunnen compensatie krijgen. Geschat wordt dat met de tegemoetkoming ruim een miljoen euro is gemoeid. De Consumentenbond wil dat vakantieparken prijzen op hun websites vermelden waarin alle kosten zijn meegenomen, inclusief toeslagen en belastingen. Wie online een vakantiehuisje boekt, krijgt dat volgens de bond namelijk nooit voor de prijs waarmee geadverteerd wordt. De Consumentenbond deed 800 proefboekingen bij 23 parken van Landal, Hogeboom, Centerparks en Roompot. In sommige gevallen betaalde consumenten uiteindelijk ruim 30 procent meer. De Consumentenbond dreigt naar de reclamecodecommissie te stappen als de vakantieparken geen totaal. Prijzen op hun website gaan vermelden. In Cairo staan nog altijd duizenden demonstranten op het Tahrirplein... ondanks toezeggingen van president Mubarak om de grondwet aan te passen. In een toespraak op de staatstelevisie zei vicepresident Soleiman... dat er een tijdschema is opgesteld voor een machtswisseling. Twee commissies gaan onderzoeken hoe dat op een veilige... en goed georganiseerde manier kan gebeuren. De demonstranten in Cairo geloven niets van de toezeggingen.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 motiveerd zijn en dat hij nooit in zijn leven voor seks heeft betaald. De PVV is zondag bij het NOS-verkiezingsdebat op Radio 1... vertegenwoordigd door de lijsttrekker in de Eerste Kamer. Wie dat is, wordt vrijdag bekendgemaakt. Het was eerst de bedoeling dat Wilders aan het debat zou meedoen... maar dat gaat nu dus niet door. Aan het debat van zondag wordt verder meegedaan... door de lijsttrekkers van CDA en VVD in de Eerste Kamer... Brinkman en Hermans... en door de Tweede Kamer-fractievoorzitters Cohen, Roemer, Pechtold, Sap en Tieme.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 En Alice de Bruin. Goedemiddag live vanuit de studio in Den Haag. We zitten hier omdat vandaag hier in de Tweede Kamer het Politieke Vragenuur altijd wordt gehouden. En we hebben ook onze eigen vragenuurtje bij de VPRO. En uh, we hebben hier aan tafel Marcia Nieuwenhuis. Zij is uh, parlementair journalist voor de pers. Lex Oomkes is aangeschoven. Hij is chef parlementaire redactie van Trouw. En Kathleen Ferrier, CDA Tweede Kamerlid. Met onder meer onderwijs in haar portefeuille. En met dat onderwerp uh, beginnen we maar gelijk. Want uh, vandaag stond het prominent uh, in, in alle kranten. Dat begon een beetje dit weekend. Dat het kabinet toch eigenlijk uh, heeft besloten om niet meer ten strijde te trekken tegen het fenomeen zwarte school. Nou, wij weten niet Beter dan dat dat al jaren eigenlijk wel gebeurt? Ja, ja, het was beleid ja, ja. om zwarte scholen juist te voorkomen. Maar inmiddels wordt er gezegd: het is een feit. Leg ons erbij neer. Op wat anders richten. Ja, dat vind ik een ontzettend goed voorstel. Want je moet je erop richten dat er goed onderwijs gegeven wordt. Het gaat er niet om of een school zwart is of wit is. Er moet gewoon goed onderwijs zijn. En wat ik ook bezwaarlijk vind... het is nu alsof je als je op een zwarte school zit... je in een soort afvoerputje van de samenleving zit... want het zal wel slecht zijn en iedereen probeert die zwarte scholen te vermijden. De praktijk van vandaag de dag laat ons ook zien... dat zwarte scholen in toenemende mate Goed presteren. Uh, volgens mij is het zo dat bij de CITO-toets dit jaar... een zwarte school het hoogst gescoord heeft. Uh, dus waarom zou je erop in gaan zetten om die zwarte scholen te vermijden? Je moet goed onderwijs geven. En dan willen mensen graag hun kinderen naar die goede plek sturen. Daar moet het onderwijs ja, dat, dat zich op richten. Dat snap ik. Maar waarom ziet het kabinet nu dit licht? Uh, waarom het nu het licht ziet? Omdat uh, wij nu... Uh, goed in gaan zetten op het verhogen van de prestaties in het onderwijs. Dat hebben we daarvoor niet gedaan, Nou, het is, het is al die nu, jaren. Ook, maar het is nu een hogere prioriteit dan middels het onderwijs integratie bevorderen. Plus, daar komt bij wat ik u net zeg. Je ziet in toenemende mate dat zwarte scholen heel goed presteren... en daar moet het onderwijs op gericht zijn. En in dat kader, als ik daar nog even iets aan toe mag voegen... Uh, vind ik het ook een heel goed voorstel van de minister om uh, de voorschool bij twee en een half jaar mm. te laten beginnen. Zodat je kinderen die achterstanden hebben. Dat je die achterstanden zo snel mogelijk wegwerkt. Want het gaat erom om kinderen in het onderwijs kansen te bieden. Ze toe te rusten op participatie in de samenleving en daarbij al hun talenten in te zetten. En het gaat er niet om of je zwart of wit bent. Lexomkes. Een mooi verhaal van mevrouw Verrier. Ik denk ook wel dat het klopt. Uh, maar ik denk ook... mag het misschien als een vraag aan me mevrouw Verrier voorleggen. Heeft het ook niet te maken aan met de CDA-ideologie? Uh, het dwingen van mensen tot een bepaalde schoolkeuze... Uh, dat vindt u iets verschrikkelijks? Ja. Dat ten eerste. En ten tweede van het hele kabinet... dat uh, achterstanden een individueel probleem zijn... en geen uh, collectief probleem laat staan... een probleem van etniciteit. Op het eerste punt kan ik volmondig ja zeggen. Ik heb mij ook erg geërgerd aan het feit dat in Amsterdam-West... men het voorstel heeft om ouders te verplichten... hun kind naar een bepaalde school te brengen. Ik kan u het voorbeeld geven van een gezin wat ik goed ken, moslims. Uh, hun dochter, ze willen hun dochter Montessori-onderwijs geven. Nou... Laten zij lekker net zo ver reizen als zij ervoor over hebben... om hun kind Montessori-onderwijs te geven. Wie zijn wij om dat te verbieden? Dus dat is absoluut waar. Het tweede wat u zegt, of er een agenda onder deze regering ligt... om uh, integratie tot een individueel probleem te maken... dat geldt in ieder geval niet voor mijn partij. Ja, ja, ja. ja nee, Het maatregel, dat maatregel juist nu... Uh, uh, wordt nou, afgeschaft. Nee, van nee, dat nee hoor, nee, dat bestrijd ik. De, ja, dat bestrijd ik. Je kan dat erachter gaan zoeken. Uh, waar, waar mijn partij voor staat... is dat iedereen kan participeren. Het voorstel om de voorschool zodanig in te richten dat kinderen met achterstand al van 2,5 jaar... natuurlijk niet in een echt schoolse situatie met taal en rekenen... maar in een speelsituatie die achterstanden zo snel mogelijk weg kunnen werken... is er ook opgericht om mensen te laten participeren in de samenleving. Marcia Nieuwenhuis wilde ik even aan het woord laten. Nou, waar ik benieuwd naar ben, is dan, dan waarom dan wel nu? Want dit dus is natuurlijk je nu heel bijzonder. Ziet... Mevrouw van Bijsterveld ja. zat al heel lang op onderwijs. En nu ineens, nu, ja. nu er om... ook gedoogsteun is van de PV. 5 Puntje, puntje, het is ook zo is grappig het, dat er specifiek meer, bij wordt gezegd... Uh, dat dat niet meetelt. Nou ja, ja, het, het, nou ja, het klinkt een beetje als... Uh, mama, ik heb geen koekjes gepikt. <laughs> Kijk, je kan het zo duiden. Uh, mijn overtuiging is... en we voeren deze discussie al veel langer in onze partij... is dat het er niet om gaat of een school zwart of wit is. Een school moet een goede school zijn. En wat we nu zien... ik noemde net het voorbeeld van de zito toetsen dit jaar. Een zwarte school presteert het beste. Ik heb zelf hele goede contacten bij de Hindoeschool in de Amsterdamse meer. Die scoren al jaren ver boven het gemiddelde. Dus het gaat er niet om of een school zwart of wit is. En ik vind het een beetje, uh, ja, hoe moet je het zeggen... een beetje, uh, ik weet nu ineens alleen het Spaanse woord... rebuscado, uh, een beetje ver <lacht> Zo gezocht. Oh ja, U heeft ons nou ja, een beetje hoog ingeschapt. Uh, in uh, uh, ver gezocht om nu te gaan denken van... nou, we zien een goede tendens in de samenleving. Dit kabinet zegt wel, wij zetten keihard in op het verhogen van de prestaties op onderwijs. Mm -hmm. Dat is ons hoofddoel. En niet integratie bevorderen via onderwijs. Maar het probleem is Net dat anders. daar, dat, dat wordt gezegd, maar dat lijkt uh, voor, vooralsnog vooral lippendienst. Ik zie geen uh, bedragen aanhangen, of ik zie daar geen beleid aanhangen. Nou, het... nu gebeurt er iets waarin we duidelijk ja, zeggen... Ja, we zetten het in gaat... op kwaliteit. Dat ja. zegt me op en zich, en zich helemaal niks. Nou, dat, nou, dan moet u eens opletten wat we allemaal gaan doen. Er <laughs> wordt heel hard aan gewerkt. Ja, ja. Nee, en het inzet op kwaliteit heeft er dus al toe geleid dat zwarte scholen goed presteren en nogmaals het voorstel van de staatssecretaris, pardon, van de minister, minister, minister. om de vroegschool. Uh, mm -hmm. Eerder te laten beginnen om achterstanden weg te werken. Maar je moet dus eigenlijk is daar ook op mevrouw gelicht. Verrier constateren dat al die jaren uh, ook mevrouw van Bijsterveld, maar ook Stef Blok van de VVD en eigenlijk iedereen volkomen verkeerd heeft ingezet. Niet zozeer op kwaliteit, maar op het mengen van scholen. En nu ineens is het duidelijk dat blijkbaar ook die twee niet samen kunnen gaan. Maar dat er al die jaren helemaal verkeerd is gehandeld. Nou ja, beter ten halve verkeerd nee, dan ten hele gekke. Nee, ik, ik wil absoluut niet zeggen dat er al die jaren. Een paar jaar verkeerd... geleden was het nog wel goed. Ik maar wil nu niet zeggen meer. dat er al die jaren totaal verkeerd is gehandeld. Er zijn gewoon bepaalde resultaten bereikt. En nu ziet men dat het er niet om gaat om met, met, met, met, met geweld zeg maar, scholen te gaan mengen... Daar, daar je onderwijsbeleid op te richten. Maar om dat te richten op de prestaties op die scholen. Nou, laten we heel even gaan luisteren. Want wij liepen hier vanmorgen in de wandelgangen. Toen kwamen we Martijn van Dam tegen van de Partij van de Arbeid. Die denkt daar toch heel anders over. Is ook een oppositiepartij natuurlijk uh, in deze. Maar goed, we gaan toch even kijken wat hij vindt van dit nieuwe beleid. Ik vind het onbegrijpelijk, want er zijn heel veel plekken in Nederland... waar je dat niet hoeft te accepteren, waar je er echt nog wel wat aan kunt doen. Terwijl je gewoon ouders een vrije keus laat maken voor de scholen... kunnen gemeenten toch een klein beetje mee sturen... waardoor die verdeling veel beter wordt. En waardoor je dus voorkomt dat er, wat soms gebeurt... naast elkaar, een witte en een zwarte school hebt. Dat willen we toch helemaal niet in Nederland. We willen toch veel liever dat kinderen samen opgroeien. Dat ze van elkaar leren, dat ze normen en waarden aan elkaar overdragen. Ja, ik vind dat een veel mooier land dan wanneer iedereen apart van elkaar naar school gaat... apart van elkaar woont voor je weet, uh, um, uh, wordt, uh, leeft iedereen een beetje naast elkaar in dit land. Moeten we niet willen. Kathleen Ferrier, CDA-kamerlid, ja. zit hier. Dat moeten we niet willen. Je wilt dat die kinderen samen naar school ja. gaan in één lokaal. Niet de ene kant op en de andere kant op. En dat we uh, de normen en waarden dan misschien uh, overnemen ja. of beter begrijpen. Weet je wat ouders willen? Die willen het beste onderwijs voor hun kinderen. En als een zwarte school het best presteert met de CITO-toets. Want die CITO-toets, daar nou, hebben we het nu niet over... maar dat mm -hmm. is het kenmerk voor goede school. Als die kinderen goed, goed presteren... dan sturen hun ouders hun, hun, hun kinderen vanzelf naar die school. Dus ik blijf zeggen... Het gaat er niet om of een school zwart of wit is. Er moet goed onderwijs gegeven worden. En als die school goed presteert... sturen ouders vanzelf hun kinderen ernaartoe. En ik blijf ook zeggen... ik maak bezwaar tegen het doen... alsof zwarte scholen het afvoerputje van de samenleving zijn. Want dat is al lang niet meer zo. Is het voorstelbaar dat een zwarte school... meer uh, overheidssubsidie krijgt dan een uh, niet-zwarte school? Er, wordt, uh, er zijn extra middelen voor achterstandsleerlingen. Dat is natuurlijk zo. Er is sprake van een prestatiebeloning... He, dat, dat, dat wat ingevoerd moet worden. Waarbij je ook zou kunnen zeggen van nou, he, docenten die goed presteren, die laten zien dat zwarte kinderen helemaal niet zorgen voor een slechte sfeer op school of slecht onderwijs. Uh, die zouden in aanmerking kunnen komen voor een prestatiebeloning. Uh, dat sluit ik niet uit. Dus het kabinet uh, blijft wel erkennen dat achterstanden extra inspanning vragen. Vandaar ook het voorstel van de minister... om uh, kinderen vanaf 2,5 jaar met achterstanden... zo snel mogelijk die achterstanden weg te werken. De voorschool, de voorschool is nu drie keer uitgelegd. Laten we naar wat nee. anders gaan. Ja. Laten we het even over het CDA hebben. Want uh, de verkiezingen die staan voor de deur. En uh, ja, voordat je het weet... staat iedereen weer in die stembus voor die Provinciale Statenverkiezingen. En we hebben net Loek Hermans in de, in de uitzending gehad. En die doet daar verder niet zo moeilijk over. Die zegt, ja, eigenlijk gaat het hier natuurlijk gewoon om landelijke verkiezingen. Ja, hij was heel eerlijk. Hij zei meestal moet je natuurlijk toch altijd wel zeggen... de provincie is ook belangrijk. Maar in dit geval is het nu helemaal zo... dat het gaat om een meerderheid van deze coalitie in de Eerste Kamer. Dus het zijn eigenlijk landelijke verkiezingen. Nou, dat vind ik dus eigenlijk niet. Uh, ik zie zelf ook... Uh, ik ben natuurlijk ook als Kamerlid... bij verschillende verkiezingsbijeenkomsten. Ik was gisteravond bijvoorbeeld in Utrecht, Lage Weide. Uh, industrieterrein, een hele provincie. He? Ja, dat is mijn provincie. Ja. Uh, helemaal achter dat, achterin dat, dat industrieterrein. Geweldig bedrijf dat zich bezighoudt met recycling. Uh, en er was een, uh, een prachtige verkiezingsbijeenkomst. Niet alleen CDA-mensen, allerlei mensen. Maxime Verhagen sprak daar over het belang van recyclen. Het belang van duurzaamheid in onze samenleving. En dat gaat natuurlijk wel. Het is een, een nationaal politicus, maar het gaat wel om iets wat speelt in mijn provincie in Utrecht. Nou, hoe vinden de anderen hier aan tafel? Is, het, is, is dat waar? Gaat het nog om iets anders dan de landelijke teneur? Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor het kabinet om een meerderheid te halen in de Senaat, als je je wetsvoorstellen wil, wil doorvoeren, et cetera. Maar tegelijkertijd worden hier ook provincies gekozen en provinciebesturen. En uh, dat is niet te onderschatten. Ik, ik heb mezelf in, uh, in Brabant en in Limburg geweest bij een aantal van de lijsttrekkers. En, en die zitten straks wel op het plus. Dus je ik kan me voorstellen dat Loek Hermans het graag doet voorkomen... alsof het alleen om landelijke verkiezingen gaat... om bijvoorbeeld het aantal stemmers nog even wat omhoog te krikken. Maar het, het gaat wel degelijk ook om het provinciale bestuur... wat er gekozen wordt. Nee, nee dat, dat zei hij ook wel. Hoor. We moeten hem natuurlijk ook geen woorden in de mond leggen. Hij zei dat het ook van belang is... maar dat meer dan ooit de samenstelling van de Eerste Kamer... nu een rol speelt voor de VVD in elk geval. Maar we kiezen provinciale bestuurders. Lex Ankers, ja, ja. loopt al langer mee hier uh, in ja, Den Haag? De, de, de, de, dit is een, meestal een rituele discussie bij dit soort verkiezingen. en uh, de, de, Ik had gehoopt dat we nu Bram niet meer hadden hoeven te voeren. Je, dit je zegt dat gaat helemaal niet om hoe het kabinet elke, elke nu in elkaar zit. Het is altijd gemeenteraden, zo. Gemeenteraden, staten, het zijn altijd landelijke verkiezingen. Europese verkiezingen, ze zijn altijd landelijk. Uh, ik heb nog geen politicus meegemaakt die heeft gezegd... ik doe nou eens een keer niet mee, want het gaat niet over mij. Nee, want tenslotte, Maxime Verhagen komt dan toch wel weer naar dat industrieterrein. En natuurlijk zijn er belangrijke regionale onderwerpen, absoluut. Precies. Dat wil ik helemaal, wil ik helemaal niet, niet... Maar niet wordt willen. u op die verkiezingsbijeenkomsten... niet natuurlijk ook gevraagd... juist wel naar landelijke onderwerpen? Ik begrijp wel dat u zegt... ik vind allerlei provinciale onderwerpen heel belangrijk... maar ik kan me ook voorstellen dat er CDA-leden zijn... die zeggen, hé, hey, daar zit Kathleen Ferrier... die wil ik nou eens eventjes wat vragen over iets... wat niks met de provincie te maken heeft, Nou, met natuurlijk, de bijvoorbeeld. In, Ja, in de wandelgangen praat je over van alles... maar het onderwerp van de bijeenkomst... is iets wat met de provinciale verkiezingen te maken heeft. En met de ruimtelijke ordening... of met wat dan ook. En dat vind ik natuurlijk ook belangrijk. Uh, ik doe enorm mijn best om mensen te stimuleren om te gaan stemmen. Je kiest wel degelijk. Het zijn wel degelijk belangrijke verkiezingen voor de provincie. Welk beleid wordt er op provinciaal niveau gevoerd. En ik vind dus niet dat je als landelijk politicus moet doen... alsof het alleen om Den Haag gaat. Juist niet. Maar ik heb in de krant het voorbeeld gebruikt... van uh, uh, iemand die in Brabant woont. En uh, de, daar het hot item, uh, de grote uh, veebedrijven. Megastallen? De megastallen. Uh, op een ik zou willen kiezen en verwege het referendum over het regeerakkoord... want het zijn deze verkiezingen... op partij I zou willen stemmen landelijk. Mm. Uh, ik wens hem veel sterkte met zijn keuze. Want die keuze is onmogelijk. Punt. Een onmogelijke verkiezing. Nee, dat moet ik niet zeggen. Mensen worden voor een onmogelijke keuze gesteld. Door Lijkt de manier waarop, waarop, onze, natuurlijk, onze waarop onze politiek dus in elkaar zit. Ja. kiezen, ja. ja. Dat maakt het inderdaad, ja, zo, zo is het systeem. Maar wij kiezen nu, op 2 maart, kiezen wij provinciale uh, bestuurders. En hun taak is niet te onderschatten. En, en, en dat, vind ik, dat, dat vind ik ook mijn taak als landelijk politicus. Om dat ook over te brengen. van Het is niet zomaar even, een, je, je kiest wat mensen die er alleen toe doen omdat ze de Eerste Kamer gaan kiezen. Nee, die mensen gaan vier jaar lang het bestuur van jouw provincie uitmaken. En nu ziet het niet als een referendum over het regeerakkoord? Natuurlijk spelen dat soort dingen mee. Maar het is ook aan ons, nationale politici... om juist te blijven wijzen op het belang van het provinciaal bestuur ook. En dat het daar om gaat. Ja, en het gaat natuurlijk ook over de positie van het uh, CDA. Wat verwacht u er eigenlijk van? Want de peilingen zijn uh, uh, nou ja, misschien niet, niet al te best voor het CDA. Ik bedoel, Ziet u het wat al betreft met leden ogen aan wat er komen gaat de komende weken? Uh, weet u, ik heb in de bijna negen jaar inmiddels dat ik Kamerlid ben... gezien dat uh, nu uh, kiezers uh, snel heen en weer bewegen... dat het heel moeilijk is om echt voorspellingen te doen... over wat een verkiezingsuitslag zal zijn. Er hoeft twee dagen voor de verkiezingen maar iets te gebeuren waardoor het hele plaatje er anders uit komt te zien. Eh, de, vandaar dat ik het moeilijk vind om te zeggen... het zal dat of dat worden... Uh, dat er voor ons veel werk aan de winkel is, is duidelijk. En uh, dat het voor ons geen uh, brisante overwinning zal zijn, is ook duidelijk. Maar dat lijkt me ook reëel als je bedenkt dat het ruim een half jaar geleden is. Vindt u het van belang? Van de vindt u het gekregen. van belang dat deze coalitie een, een meerderheid in de Eerste Kamer gaat krijgen na deze verkiezingen? Is dat voor u richt mij op de provinciale nummer. Is dat voor u van belang? Ik richt mij op de provinciale verkiezingen. Daar zetten wij ons nu voor in. Dus het maakt u niet zo reuze veel uit hoe de Eerste Kamer er zo meteen uitziet voor deze coalitie? Wat ik belangrijk vind op 2 maart is dat mensen zich bewust zijn dat ze hun provinciale bestuurders kiezen. En die kiezen vervolgens de Eerste Kamer. En maar we gaan nu voor de provinciale uh, uh, verkiezingen. Maar, daar, daar wil ik het accent op leggen. Marcia Nieuwenhuis, wilt u nou niet zeggen dat u het niet bela belangrijk vindt... Natuurlijk dat er een meerderheid het voor uw kabinet is? Natuurlijk u bent het is het... ook een ja. CDA-parlementariër? Natuurlijk is dat belangrijk, maar ik wil nogmaals benadrukken... dat het op 2 maart vooral moet gaan om dat wat er in de provincie speelt. En natuurlijk, hè, wat, uh, wat uh, Lex ook zegt... Het speelt, altijd speelt de landelijke politiek mee in alle verkiezingen. Maar daar heb je zelf als landelijk politicus ook een taak in. En natuurlijk is het belangrijk hoe die uitslag eruit komt te zien in de Eerste Kamer. Of zou u het stiekem wel goed vinden als er geen meerderheid Ik in de de is? Voor, uh, Ik vind niks stiekem. Ik vind ze dan maar open. Ik vind <laughs> niks stiekem. Ja, ieder heeft, iedereen over. vraagt zich dat af, want we hebben u, u was er toen nog niet... maar we hebben u geïntroduceerd als het Kamerlid... wat toen toch al als dissident werd neergezet. Ik ben geen dissident, ik heb een andere mening. Ik heb gezegd, uh, de meerderheid van mijn partij... wilde dit, deze regeringsconstructie. Uh, als een meerderheid dat wil, dan ga ik dat niet blokkeren. Uh -huh. Ik geef deze regering een kans. Ik behoor, beoordeel haar op haar daden en daar ben ik nu mee bezig. Ja, en wat vindt u daar dan van, als u dat nu even zou doen? Tot nog wat. Toe? Zei, nou, nou wat is u, wat, hoe kwam moment? Tot nu toe heb ik geen, geen enkele reden om, uh, om dit kabinet naar huis te sturen. Ik bedoel, uh, je ziet ook in het algemeen, er is vertrouwen in dit kabinet. Uh, ik kijk natuurlijk heel kritisch naar wat er gebeurt. Uh, dat, heb ik ook, uh, dat heb ik ook steeds gezegd, maar er is nog niks gebeurd waarvan ik zeg: van dit kan absoluut niet. En, uh, geen ja. gewetensnood waar u last van heeft. Uh, nee, daar heb ik geen last van, want dan zou ik dat meteen oud in de open brengen. Maar daar heb ik geen aanleiding toe. En ik moet ook zeggen, als je ziet uh, hoe het met in het debat gegaan is uh, rondom... Uh, Koendoes. Rondom Kundus, uh, Nou ja, dan zie je... Dat, en dat, dat is ook een van de spannende dingen rondom een minderheidskabinet. Van hoe kom je aan meerderheden. En uh, ik moet zeggen dat dat in dit geval... Uh, ook veel respect voor de wijze waarop Jolanda Sap gehandeld heeft... Uh, zie je dat er toch bijzondere dingen mogelijk zijn. Uh, het is uh, heel wel mogelijk, uh, iedereen kijkt er natuurlijk naar... Uh, dat de PVV een aardige uitslag gaat halen bij de provinciale verkiezingen. Dus het is ook heel wel mogelijk dat in verschillende provinciale staten... het CDA met bijvoorbeeld de PVV samen gaat werken. Marcia, jij hebt een aantal van die kerstverse PVV-kandidaten gevolgd in het land... Klopt, ja. Het is ik moeilijk een... misschien om te vragen een kwaliteitsoordeel, maar ik doe het toch. Uh, dat mag, nou, zonder verder een oordeel te vellen over uh, de politieke standpunten. Uh, viel mij op dat de kwaliteit nogal uiteenloopt. Ik heb uh, een aantal dubbelinterviews gedaan. Dan staat een, uh, bijvoorbeeld een PVV'er tegenover een, een, een CDA'er in Limburg... en een PVV'er tegenover een SP'er in Brabant, de bakermat van de SP... En uh, de, de kwaliteit vond ik echt uh, een groot verschil. Nou, ik moet zeggen dat. Een de... groot verschil in het voordeel van wie? Ik bedoel. Wat... Uh, nou ja, de, de dame, dames in kwestie, uh, Mariette Vrijters uit uh, Brabant, was het oorspronkelijke nummer drie. Nummer twee had zich in december al teruggetrokken. En PVV werd, hebben we het Ja, dan over, van de PVV, ja. exact. Uh, werd uh, ineens lijsttrekker omdat. Uh, helaas de voorman uh, het verstek moest laten gaan... omdat hij ernstig ziek is, wat natuurlijk vreselijk is. M maar goed, feit blijft dat zij nu de lijsttrekker is van, uh, van die club... en uh, helemaal nog geen politieke ervaring heeft. En Ik moet zeggen, het was een erg aardige mevrouw... maar in het debat met uh, de SP-lijsttrekker kwam ze er echt totaal niet uit. En ze, nou ja, ze erkende dat ook zelf. Ze zei zelf ook, ja, ik luw me de hele tijd vast. Ik vind het verschrikkelijk. <lacht> en, ook uh, met die bewoordingen? Met in ja. exact die bewoordingen, nou ja, ja. Dat wordt dan wel eens fris ervaren. Wat, wat wel heel eerlijk was, maar wat ook wel heel erg aangeeft... dat ze misschien nog niet helemaal klaar is voor, voor wat, ze, wat haar te doen staat. Als je dat vergelijkt met de, de lijsttrekker van de PVV in Limburg. Een dame, Laurent Tassen heet ze, zit in het Europees Parlement... Ja, dat is echt een ander uh, kaliber. Die, die, die wil je niet zomaar op de nee. tafel. Nee, want, Les le le Onkus, ik weet niet, je, je hebt dat ook meermalen meegemaakt hier van partijen die er opeens uh, zijn en die dan moeten leveren. Mm -hmm. uh, ho hoe kijk jij daarnaar? Dat, kijk, het fundamentele verschil uh, bij het PVV met andere partijen, zelfs met uh, Fortuin's LPF, is dat hij advertenties zet waarin hij mensen oproept te solliciteren als uh, politicus. Um, Kijk, dat doet eh, toch elke partij? Eh, ja, maar je bent wel partijlid. En je bent wel actief geweest in de partij als je überhaupt een kans wil maken. Uh, bij PVV is dat, er zijn mensen die zich niet eens realiseren... dat ze uh, lid worden van een eenmanspartij. Ze kunnen helemaal geen lid worden van nee, een partij. Ja. lid van een eenmanspartij, zoals ik zei. Uh, maar, ik denk, maar dat is een, meer een, een speculatieve opmerking. Ik denk dat het ook niks uitmaakt, met alle respect. Uh, Wat bedoel je? Ja. Ik denk dat mensen op de PVV stemmen vanwege Wilders. En net als andersom. En dus dat iemand daar uh, zich vastlult, zoals ze dat zelf zegt... dat maakt dat allemaal helemaal ik, niet meer uit. Ik schat in, maar ik laat me graag uh, van mijn ongelijk overtuigen... na 2 maart dat dat inderdaad niets uitmaakt. Nee, omdat Wilders het toch bepaalt... en als Wilders ja. gisteren zijn moment neemt in zijn rechtszaak... dan, dan is dat voldoende, waarschijnlijk. Dan, dan is dat het campagnehoogtepunt voor het Ja, VV. Maar is dat, dat, dat zo, al, al, uh, Marcia... want jij hebt dus met een paar van de, van de verse PVV-lijsttrekkers gesproken... praten die over landelijke zaken of praten ze hun leider na? Of komen die wel degelijk met, een, met zicht op bepaalde provinciale, regionale problemen... waar zij met een, een oplossing voor hebben of een idee voor hebben? Nou, er zijn ook wel lokale issues die ze op de kaart zetten. Bijvoorbeeld om, uh, een grappig punt in Limburg... willen ze graag rommedoe en zuurvlees in uh, het... Uh, rommedoe is stinkkaas. En, uh, Rom is stinkkaas. <laughs> ja, precies. Waar willen ze Limburg, dat in? Uh, in het uh, provinciehuis serveren. Um, nou ja, nou dat ja, dat is, is het, wel uh, reden voor mijn stem, toch? Misschien is <laughs> het symboolpolitiek. <laughs> uh, he? wij vallen helemaal stil. <laughs> uh, <laughs> maar tegelijkertijd zijn er ook natuurlijk uh, ja, de landelijke punten waar ze gewoon aan vasthouden. Mm. Bijvoorbeeld geen moskeeën erbij. Uh, nou ja, noem maar op, geen hoofddoekjes. En de een weet dat dus beter te vertolken dan, dan de ander. Dat is wel heel erg duidelijk. Ja, wat Kathleen Ferrier, u bent Kamerlid voor het CDA. Is, is ja. dat eigenlijk prettig dat ze ook uh, slecht kwaliteit uh, provinciale leden hebben? Ik bedoel, is dat weer handig voor een partij als het CDA... omdat je daar misschien winst uit kan behalen... als een paar van de slecht ervaren politici... Nou, ik ben niet zo dragen. iemand die gaat zitten genieten als mensen het slecht doen. Ik heb liever... Kijk, het land moet goed bestuurd worden. Uh, het zijn financieel economisch moeilijke tijden. Dat geldt ook voor de provincies. Dus ik ga me niet zitten verkneukelen als mensen in moeilijke posities komen en je ziet dingen fout gaan. Helemaal niet. Ik ga niet denken van daar kunnen wij winst uithalen. Nee, ik, we, ik, ik hoop erg dat er allemaal goede bestuurders komen. We staan nogal voor wat uitdagingen in ons maar land. Maar dan hoopt u toch wel dat het bestuurders zijn van het CDA? Natuurlijk dan hoop je. ik dat het bestuurders zijn van het CDA. Maar ik ga me niet zitten verheugen als andere mensen slechte bestuurders hebben zo van nou dat is beter voor ons. Nou, je doet natuurlijk Natuurlijk altijd als politicus je best om je, je standpunten goed over het voetlicht te brengen. En om duidelijk te maken waar je voor staat. En uh, in de ene situatie lukt dat beter dan in de andere. Maar ik zie meer van doe zelf goed je best dan lekker hopen dat je tegenstander slecht is. Okay. Kathleen Verrier van het CDA, hartelijk bedankt. Lex Oomkes van Trouw en Marcia Nieuwenhuis van de Pers... ook bedankt voor deelname aan ons eigen vragenuurtje vanuit Den Haag. En blijft u luisteren naar deze zender... want daar begint zometeen na half vijf het Radio 1 Journaal... gepresenteerd door Tim Overdiek. Tim. Ja, we gaan de, komende, ja, de komende twee uur gaan we vooral pingpongen tussen Teheran en Den Haag. De diplomatieke ruzie loopt steeds verder op sinds de executie van de Iraans-Nederlandse Bagrami. Je hebt nu de roep om een bemiddelaar, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, gaat reageren. Genoeg te bespreken, veel zwaarwichtigheid, maar ook iets luchtigs. We schakelen ook later even met de huishoudbeurs voor een gesprekje over een gouden vibrator. Maar eerst de hoofd met wat nieuws, Renate Evers. Radio 1. Het NOS de Iraanse ambassadeur in Nederland is vandaag alsnog op het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Hij moest daar uitleg geven over de gang van zaken rond de begrafenis van Zahra Bahrami. die vorige week werd geëxecuteerd. Gisteren was de ambassadeur ook al twee keer ontboden, maar de tweede keer liet hij verstek gaan. De Consumentenbond vindt dat vakantieparken prijzen op hun sites moeten zetten... waarin alle toeslagen al zijn opgenomen. Een vakantiehuisje is nu nooit te krijgen voor de prijs waarmee wordt geadverteerd, zegt de bond. Soms betalen consumenten tot 30 procent meer. De branchevereniging zegt dat het om maatwerk gaat en dus niet anders kan. De fractievoorzitter van de PVV voor de Eerste Kamer... doet zondag mee aan het verkiezingsdebat op Radio 1. Wie dat is, wordt vrijdag bekend. Partijleider Wilders wil de naam nu nog niet vrijgeven. En in de stad Gori in Georgië komt een monument voor slachtoffers van oorlogen met Rusland. Op de plek waar vorig jaar nog een standbeeld van Stalin stond. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was Georgië herhaaldelijk in conflict met Rusland en in 2008 leidde dat tot een oorlog. En dat zover het nieuws van dit moment. ANWB verkeersinformatie: de spits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Opvallend lang is de file op de A2 Den Bosch-Eindhoven... tussen Bokstel Noord en Best-West. 8 kilometer, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht bij Best-West. U kunt beter omrijden via, via Tilburg over de N65 en de A58. Krijn van der Voorn van bouwbedrijf Nieuwe Maten uit Wormerveer... is nog geen klant bij T-Mobile. Het is bij ons op het ogenblik ontiegelijk druk...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 Vanaf een tweejarig Flex Zakelijk 25 abonnement krijgt u gratis de nieuwe BlackBerry Bolt 9780 en een jaar lang gratis internet. Kijk op timobile.nl/slash zakelijk. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Goedemiddag, Den Haag en Teheran. Het wordt er niet gezelliger op. Diplomatieke verwijten over een weer. Is het misschien tijd voor afkoeling? Tandje erbij misschien. Of gewoon een bemiddelaar om de ruzie tussen Nederland en Iran te sussen. We scheppen de komende uren duidelijkheid. De spruitjesboeren in de buurt van Moerdijk kregen schadevergoeding van het Rijk. Maximaal 1,1 miljoen euro voor 30 gedupeerden. Maar is dat wel voldoende? We spreken met de staatssecretaris en met de telers zelf. En uw ervaringen met het boeken van vakantiehuisjes via internet... betaalt u bij het boeken uiteindelijk veel meer dan u dacht... U bent niet alleen. Laat het ons weten via ons Twitter-account apenstaartnosradio1... of onder het weblog op onze site nos.nl. Dit en nog veel meer in het Radio 1 Journaal tot half zeven. We gaan eerst naar Rotterdam, want daar komen vandaag... de twee beste tennissers van Nederland in actie, in Ahoy. Ze spelen in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi vanavond. Wie is dat? De kraker tussen Robin Haase en Robin Söderling. Op dit moment staat Timo de Bakker op de baan. Marcel Mesker, tegen wie speelt hij? Ja, nou, dat is een goede vraag. Want hij zou oorspronkelijk spelen tegen Ernst Gulbis uit Letland. Maar oh. die heeft zich vanmiddag ziek afgemeld. En dus staat Timo de Bakker uh, nu tegenover een lucky loser. Filip uh, Petschner uit Duitsland op papier natuurlijk een betere loting. Want die Goulby's, ja was toch 21 van de wereld. En deze Petzner is 65 van de wereld. Die staat wat lager dan de bakker. Die is nummer 50 van de wereld. Maar ja, dan kijk je naar de vorige ontmoetingen. Ze hebben onlangs nog tegen elkaar gespeeld... in Nieuw-Zeeland, in die eerste ronde. En toen won de Duitser met 7-6 in de derde set. Dat was een hele close wedstrijd. hing veel af van de beide service games van de spelers. En ik denk dat dat vandaag ook zo gaat. Want als we de eerste set bekijken... Stand 5-4 in het voordeel van de Nederlander, Timo de Bakker dus. Er zijn nog geen servicebreaks uh, geweest. Patcher uh, serveert niet. Nou ja, dat ziet er weer naar uit dat het 5-5 uh, gaat worden. Dus het zou wel eens een hele spannende close wedstrijd kunnen gaan worden. Voorlopig dus nog eind eerste set. 5-4 in het voordeel van Timo de Bakker. Even kijken of die lucky loser straks ook nog wel lacht aan. Dankjewel Marcel, tot later. Spruitjesboeren die de dupe zijn geworden van de brand bij Chemiepak in Moerdijk... worden gecompenseerd. Dat heeft staatssecretaris Bleker van Landbouw besloten. De boeren hebben na de brand een tijdje hun spruitjes niet kunnen verkopen... omdat er misschien schadelijke stoffen op of in zaten. Henk Bleker stelt 1 miljoen euro beschikbaar. Dat vind je genoeg. Voor deze groep uh, is het een miljoen, en dat hebben we ook in goed overleg gedaan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 van Nederland en van de export. Maar die rekening moet toch bij Chemipac komen? Toen liggen toch niet bij u? Uiteindelijk zullen we natuurlijk ook proberen... ook als Nederlandse overheid ook deze rekening eh, bij dat bedrijf eh, te halen. Maar daar zijn meestal nogal wat, eh, wat maanden eh, mee gemoeid. En ik vind het gaat hier om eh, een beperkte groep mensen... die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vertrouwen... in de, in, in de groente- en tuinbouwsector in Nederland en in de export. En die kun je niet maanden of jaren laten wachten op de vraag... komt dat bedrijf met een vergoeding te ja of te nee? Duidelijkheid snel en billig. Ja, wij begrepen dat hier vrijdag in de ministerraad... toch nog aardig over gediscussieerd is... omdat de VVD-ministers dat allemaal niet zo zagen zitten. Staatssteun aan boeren. Vindt u dat niet terecht dat zij dat vonden? Ja, ik ben uh, bij de ministerraad geweest. En daar doe ik verder geen mededelingen over. Ik constateer dat we een keurige brief hebben... zowel van de heer Opstelten waar het gaat om de algemene situatie... als waar het gaat om uh, deze groentetelers... Uh, in het bijzonder. Maar betekent dat dan dat elke boer die een mislukte oog heeft door iets waar hij zelf niks aan kan doen, bij u de rekening kan neerleggen? Absoluut niet. Maar als wij uh, verzoeken uh, aan agrarische ondernemers, in dit geval uh, bij, in de buurt van Boerdijk, ten gevolge van die ramp, om producten niet op de markt te brengen, om hun oogst niet te vermarkten, uh, in het belang van de consument, het consumentenvertrouwen en de export. Uh, dan is het niet ongebruikelijk in Europa dat zo'n marktmaatregel, zo noemen we dat... Uh, uiteindelijk ook tot een vergoeding, een compensatie voor de ondernemer leidt. En betekent dat we nu veilig spru spruitjes kunnen blijven eten in Nederland? Ja, we konden veilig spruitjes eten, we eten veilig spruitjes... en we kunnen dat ook in de toekomst blijven doen. En daar kijk ik, laat ik zeggen, vrolijk en opgewekt bij, ja... Arjen Noorlander in gesprek met Henk Bleker. En na vijf uur praten we met een spruitje zelf. Om eens inderdaad van hem zelf te horen of de pijn inderdaad helemaal weg is met deze schadevergoeding. Wie wel eens een huisje op een vakantiepark boekt, weet het. Je krijgt nooit de prijs waar de parken je op hun websites mee lokken. Halverwege het boeken komen er kosten bij van reserveren, annuleren en uh, ga zo maar door. En voor je het weet ben je tientjes duurder uit. De Consumentenbond vindt dat er een einde moet komen aan al die bijkomende kosten. Hier in de studio, Vanessa Rompelberg van de Consumentenbond. Welkom. Dag. Zijn er veel klachten gekomen? We hebben veel signalen gekregen van mensen die zeiden onverwacht uh, hoge kosten te hebben bij het boeken bij een vakantiepark. En dan ging het toch inderdaad, zoals je zei, om enkele tientjes. Het is niet zo dat mensen echt ons plat bellen... maar het is vooral een ergernis. Uh, die leeft bij veel mensen. Je gaat naar een site en je denkt voor 300 euro... een mooie week weg te zijn. En dan blijkt het toch 400 te zijn. Dat, dat is minder. En dat loopt op. We hebben een luisteraarsoproep gedaan. Uh, via Twitter uh, kregen we bijvoorbeeld te horen van, van Lisa. Die schrijft... Uh, schoonmaakkosten en verplichte linnenpakketten... Uh, worden pas op de laatste pagina van de boeking op de website aan me opgedrongen. Hebben we het over dat soort voorbeelden? Ja, we hebben inderdaad onderzoek gedaan. We hebben 800 proefboekingen gedaan... bij Lendel, Centerparks, Hogeboom en Rompot. En daaruit blijkt een aantal dingen. Er worden inderdaad extra kosten in rekening gebra gebracht... al dan niet verplicht... En het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 Bewuste misleiding zouden we het niet willen noemen. Want het is niet zo dat de vakantieparken echt de fout ingaan. Dat dit gewoon niet mag. Maar je kan je wel afvragen of het klantvriendelijk is. Wij zijn ervoor dat consumenten zo goed mogelijk weten wat ze moeten betalen. Zodat ze ook een goede, ja, goede keus kunnen maken voor een vakantiepark. Gewoon helderheid vanaf het eerste begin. Helder vanaf het eerste begin. Transparante prijzen, dat is waar we voor staan. Want het is niet verboden op deze manier je klanten naar je website te lokken en een booking... Te het is niet verboden om het op deze manier te doen. Het is wel zo dat je een reclamecode reisaanbiedingen hebt en daarin staat dat het niet is toegestaan om standaard aan te vinken. En uit ons onderzoek blijkt dat alle parken standaard de annuleringsverzekeringen aanvinken. Wat doe je daartegen? Nou, wat je daartegen kan doen is niet zo heel veel. Het is een gedragscode waar de parken zich wel of niet aan houden. Uh, het is wel zo dat uh, uh, wij de park hebben gevraagd om hiermee op te houden. Maar een park kan in principe zeggen Nou, dat is dan uh, jammer, wij doen dat niet. Maar je het niet echt klantvriendelijk, klantvriendelijk noemen. Marge, laat via Twitter anders weten... ik zie liever dat uh, je meteen alle kosten in beeld ziet komen... en niet pas bij de boeking... Dat is eigenlijk de boodschap van de consumentenbond. Wij zijn het helemaal met Marga eens. Wij willen dat je in één oogopslag ziet waar je aan toe bent. Natuurlijk is het zo dat er extra kosten bij kunnen komen waar die parken uh, zich niet op kunnen voorzien. Wij snappen best wel dat je bedlinnen dat je rekening moet houden met het aantal personen. Maar er zijn ook kosten die gewoon voor alle boekingen exact hetzelfde zijn. Dus waarom doen ze dat niet gewoon onder de totaalprijs? Dat is wel zo duidelijk. Ja. Een paar maanden geleden deed u ongeveer dezelfde oproep over vliegtickets. Ook daar komen allerlei kosten bovenop de prijs. Heeft die actie iets opgeleverd? Nou, Dat is een beetje teleurstellend eigenlijk. Het is wel een andere regeling in die zin... dat de vliegticketsite zich echt aan die reiscode moeten houden. Omdat de ANVR die onderstreept. Uh, er is niet een toezichthouder die daar echt op toe kan zien. Dus wat dat betreft is het ons ook nog steeds een doorn in het oog. En het enige wat wij kunnen doen is consumenten erop wijzen. Let op die extra kosten. Weet dat die erbij kunnen komen. En let ook op het standaard aan vinken van deze van annuleringsverzekering. En dan geldt dat voor zowel de sites als voor de vakantieparken. Duidelijk. Vanessa Rompenberg van de Consumentbond. Dank je wel. Graag gedaan. En dat vraagt natuurlijk om een reactie van de vakantieparken zelf. En die komt later in deze uitzending. Straks ook de rechter in Leeuwarden buigt, buigt zich over de echtheid van Groningse schilderijen. Met de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, dat klopt. De spits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het heel erg mee met de drukte. Opvallend is de lange file op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel Noord en Best West staat op dit moment... 10 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Best West is de rechte rijstrook dicht. U kunt beter omrijden via Tilburg over de N65 en de A58. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En met Marcella Mesker, want in Rotterdam Marcelle, is de eerste set voorbij. Ja, en het gaat goed met uh, Timo de Bakker. Hij pakt die eerste set van de Duitser Philippe Petschner met 6-4. Hij kreeg één kans op uh, de service van die lange Duitser... die toch met zo'n 230 kilometer gemiddeld uh, zijn service over het net slaat. En het setpoint was meteen raak. Goede avondsbal. Pakte nog net het lijntje mee. Hawkeye uh, bevestigde dat. En de eerste setwinst is binnen voor Timo de Bakker. Dus met 6-4 tegen Philippe Petschner. Marcel, dank je tot later. De Surinaamse president Desi Bouterse voert een nieuwe feestdag in, 25 februari, de dag van de revolutie. Dat is de datum waarop Desi Bouterse zelf in 1980 een staatsgreep pleegde. Correspondent Henna draagbaar in Paramaribo. Hoe is dat nieuws gevallen in Suriname? Nou, als ik je vertel dat het nieuws in elk geval niet op de voorpagina van de krant staat, dan is, ja, misschien je, vraag, is je vraag daarmee beantwoord. Uh, in Suriname is er eigenlijk nauwelijks iets geroepen over die dag, omdat iedereen het een beetje zag aankomen. Men had wel verwacht dat deze dag uh, als nationale vrije dag ingevoerd zou worden, want dat was het immers al. Alleen is de vorige regering onder leiding van president Venetiaan toen het weer afgeschaft. Maar nu Bouders zelf president is geworden, is het weer een ere hersteld. Ah, en hoe gaat die dag dan straks weer beginnen als hij over een week of twee weer, weer gevierd wordt? Ja, de afgelopen jaren tijdens de periode Venetiaan was er dus s'avonds uh, in de nacht van 24 op 25 was er dan een herdenking. werden Er wat kranten gelegd en dan kwamen wat loyalisten en wat oude koepplegers kwamen naar het monument en uh, dat was het. Maar blijkbaar heeft de huidige regering meer in petto, want de afgelopen weken uh, is uh, het hele terrein afgezet en uh, wordt het allemaal schoongemaakt en opgeknapt. En er is uh, gisteren een commissie ingesteld die dat allemaal moet gaan organiseren. Ze houden er in elk geval wel een beetje rekening mee... dat het gevoelig kan liggen bij een deel van de bevolking. Dus het wordt niet feesten, dansen en veel muziek... maar er worden kransen gelegd, er komt toespraak en er komt een tentoonstelling. En zijn dan ook mensen die de dag aan aangrijpen om te demonstreren? Ik denk het niet. In Suriname is dat bijna ongewoon. De enige keer dat er echt een demonstratie hier was... dat was tijdens de vorige regeerperiode van de NDP-regering... Uh, in de uh, periode 1998-2000, toen gingen de mensen de straat op en sindsdien blijft iedereen thuis en er wordt wat gemopperd of er wordt goedkeuring uitgesproken. Maar het zijn niet de mensen die uh, met uh, spandoeken en uh, borden en uh, uh, protestmarsen organiseren. Ik denk dat mensen zich erbij neerleggen, de vrije dag nemen zoals die is en het uh, voegen aan de andere vrije dagen die de regering Wouterse al heeft ingeschaald sinds hun aantreden en dat zijn er namelijk vier. Al oh, vier al? Yes, we hebben al vier vrije dagen gehad. En uh, ze zijn nu sinds augustus aan de macht. En het bedrijfsleven ligt daar helemaal wakker van. En je heeft zoiets van: als dit zo doorgaat, dan wordt er niet meer gewerkt in Suriname. Dat kost een hoop maar geld. Dat kost een heleboel geld. Daar zijn ze zich ook van bewust. Maar uh, uh, we gaan ervan uit dat 25 februari, zoals het er nu nou uitziet, de laatste dag is die er is. Want alle nationaliteiten, dus dat wil zeggen de Chinezen, de Japanen, de Hindustanen, de Marons. iedereen heeft al een vrije dag gekregen. Uh, de religieuze dagen zijn ook al vergeven. Dus ik denk dat we met 17 vrije dagen nu in Suriname aan onze top zijn. Maar ze hoeven, je ze, weet het nooit. Ze hoeven geen feestdag in te leveren voor deze 25 februari. Nee, het is een dag die er absoluut gewoon bij is gekomen. En uh, het is gelijkgesteld met een zondag. Dus alle bedrijven gaan dicht en iedereen is vrij. In de agenda, 25 februari, die de dag van de revolutie. Hennep dan Draawaard, dankjewel. Stel, je koopt een paar mooie schilderijen van de ploeg. Het Groningse kunstcollectief bijvoorbeeld. Maar eenmaal opgehangen boven de bank... bekruipt je toch het gevoel dat ze misschien wel eens vals zijn. Dat overkwam een kunstkoper uit Groningen. En al jaren probeert hij zich gelijk te halen voor de rechtbank. Maar de Nederlandse wetgeving maakt het hem daarbij niet gemakkelijk. Hier in de studio Sander Koorstra... Welkom, auteur van het boek Valse kunst, over kunstvervalsing in Nederland. Over deze specifieke zaken, een conflict tussen een koper en een verkoper van de schilderijen van de ploeg. Wat voor conflict is dat? Ja, Het is natuurlijk een zaak tussen twee, twee mensen, twee particulieren in dit geval. Een normaliter, wanneer je naar een kunsthandel gaat en je koopt iets... en er staat op de aankoopbon, staat, uh, dit is van, uh, van Jan Wiegers en uh, vervolgens blijkt dat schilderij niet van Jan Wiegers te zijn... dan mag je het gaan teruggeven en dan krijg je je geld terug. Maar nu is het tussen twee particulieren en dat is natuurlijk ingewikkelder. Want? Uh, want nu moet uh, de eiser, dus uh, Johan Meijering, die moet aantonen... Dat, de koper. Uh, dus de koper die moet aantonen dat de verkoper, dat hij wist dat ze vals waren... en dat hij willens en wetens uh, verkeerde werken aan hem uh, geleverd heeft. En uh, in deze gang van zaken ligt nu de bewijslast helemaal bij uh, de koper... Want die moet bewijzen dat die schilderijen vals zijn. En uh, ja, nu stuiten we op iets heel merkwaardigs van het Nederlands recht. Namelijk dat uh, de, de Nederlandse rechters weten niets van kunst. Helemaal niets. Uh, maar zijn uh, gek genoeg nooit bereid om deskundigen uh, daarover te laten oordelen... en dat oordeel dan serieus te nemen. Maar voordat we daarop ingaan, het is toch aan de verkoper inderdaad... om aan te tonen dat het schilderij wat hij verkoopt het schilderij ja, is. Natuurlijk. Kijk, en de, het rare van deze hele gang van zaken is... die schilderijen zijn gekocht voor 23.000 gulden. Ja. Het gaat om 10 schilderijen. Zelfs in de huidige slechte kunstmarkt... zouden die, als ze, als ze op de veiling kwamen, altijd nog wel dubbel opbrengen. Dus waarom wil die verkoper ze niet terug hebben? Want uh, hey, hij verdient er gewoon... Uh, waarom niet in dit geval? Uh, nou ja, uh, zou het misschien kunnen zijn dat die verkoper weet... dat ze toch niet zo goed zijn als hij beweert? Ja of nee? Ja, dat is niet aan mij om te zeggen, maar uh, ik ken uh, inmiddels zeven, acht deskundigen die zeggen dat ze niet goed zijn. Nee, vals. Ze zijn vals. Want niet goed, in de kunstwereld, niet goed in de kunstwereld betekent ze zijn vals. Ja, kijk, en, en hier wordt uh, buitengewoon moeizaam over gepraat tussen uh, kunstexperts. Um, uh, er is een soort uh, zwijg, uh, zwijgplicht, zou ik bijna zeggen. Um, en bovendien is het natuurlijk handig, om als jij iets wel weet en anderen weten het niet... dan heb je een voor, informatievoorsprong en dan kan je gewoon uh, geld verdienen. Maar waarom is het zo moeilijk voor de rechter om in zaken als deze een oordeel te vellen dan? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet moeilijk. Kijk, als uh, ik weet niet of... Ah, oh, ken uh, het wel. Nou ja, kijk, je bent vast wel eens uit Hongkong uh, naar Nederland gekomen... en dan, dan wordt op Schiphol wordt, uh, wordt er een, uh, een koffer opengetrokken... en dan, dan is daar een douanier en die zegt van... ja, maar dit is een valse Louis Vuitton tas... en dit is een vals Rolex-horloge... Ja. en dit is een, een, een vals Lacoste-shirt. Dus die douanier kan het wel. Ja. Uh, en dat wordt door de rechter wel geaccepteerd. Maar een uh, uh, zeven, acht van de meest vooraanstaande kunstkenners uh, van Nederland. die zeggen: deze schilderijen zijn niet goed. dat wordt niet door de rechter geaccepteerd. Dit is een zaak die op zich staat, maar het gebeurt veel vaker. Nou, er is iets speciaals in Nederland aan de hand. Dit is echt een Nederlands probleem. Wij, wij genieten enorm van valse kunst. <laughs> We zijn, ja, nou ja, uh, Duitsers zijn trots op hun, op hun eigen schilders. Uh, Engelsen zijn trots op hun eigen schilders. Fransen. Uh, de Belgen zijn trots op hun, hun nationale kunstbezit. Wij niet. Hoe bedoelt u dat? Wij, wij hebben dan veel valse kunst? Ja, wij handen. hebben ongelooflijk veel valse kunst. En, en uh, wij doen daar ook uh, erg weinig tegen. Maar komt het ook omdat niet aan het licht wordt gebracht dat het valse kunst is? Met andere woorden, dat kopers die misschien een vermoeden hebben... het doorverkopen waardoor die valse kunsthandel blijft bestaan? Ja, dat is natuurlijk zo. Uh, kijk, zolang je er niet, uh, kijk, als jij zelf niet weet, zogenaamd, dat het vals is... dan kan je het weer doorverkopen. Dat kijk, het gebeurt? Vals, gebeurt dat vaak? Dat gebeurt. We hebben Zoals? Ge ja, ik heb het zelf ook gedaan. Oh ja? Ja. En uh, dat is heel makkelijk, want je weet het niet, hè? Tussen aandachtstekens. U had een schilderij waarvan ik dacht op een gegeven moment... jeetje, dit zou als vals kunnen zijn. Ja, Ik, maar uh, ik verkoop het, niet het door, ik, ik hou mijn ogen dicht, mijn ja. oren dicht. Ik... ja. Precies. We hebben, zelfs, we hebben dat beschreven Mag in het dat? boek. Uh, ja, uh, ja, het zal vast niet mogen, maar we hebben het wel gedaan. Dus een strafbaar feit. Nou ja, dit, gelukkig zijn die dingen niet meer aan te tonen. Maar zo, zo, gaan, uh, zo gaat het dus in die, in die handel. En en het, gemak, inderdaad het gemak waarmee u hierover praat... tekent het feit dat het op grotere schaal gebeurt. Ja, het is, het is, het is ongelooflijk hoe... hoe uh, hè, dus we, we treden wel op tegen vervalsers van, van Louis Vuitton en van Rolex... maar we treden niet op tegen vervalsers van onze eigen kunst. En waarom niet? Nou, geeft u het antwoord op u vraag? Nou ja, omdat we dus blijkbaar die eigen kunst niet waardevol vinden. Niet waardevol genoeg. En dat is, dat is heel merkwaardig. We zitten natuurlijk ook met een kabinet wat gewoon dat uh, ja, ook laat merken. Kunst is, niet, uh, is, is net alsof het niet Nederlands is. Ja natuurlijk deze zaak om daarmee af te sluiten. Stel dat het bewijs dat de koper vandaag aanvoert over een paar weken overtuigend genoeg is voor de rechter, want die baseert zich op technische onderzoekers. Mm -hmm. En het oordeel wordt geveld dat in deze kwestie die schilderijen inderdaad vervalst zijn. Wat betekent dat dan voor het vervalsen van kunst in Nederland? Nou, ik zou dat, dat ongelooflijk mooi vinden voor, voor niet alleen voor Johan Meijering, maar ook uh, überhaupt voor de kunstmarkt. Mm -hmm. Omdat uh, we hebben nu één affaire gehad waarbij een vervalser is aangepakt voor het eerst in Nederland. Hè. Dus dat ging om schilderijen van Klaas Schubbels. En als nu ook uh, de, de handel in, in, uh, in ondeugelijke waar op deze manier zou worden aangepakt, dan begint er iets te ontstaan. Nou ja, wij van je zou kunnen zeggen een soort tegenkracht. Waardoor uh, die, die, die stortvloed aan valse kunst. Want ja, het is toch wel een vijfde van de, van de kunstmarkt is vals. Uh, die stortvloed een beetje wordt, wordt gekeerd. En dat zou heel fijn zijn voor heel veel mensen die nu valse Dalis en Picasso's en dergelijke kopen. We horen over twee weken. Sander Kooistra, expert in valse kunst. Dank u wel. Uh, Marco Verhoef, voor het, uh, voor het echte weer buiten. Waarom zitten we hier binnen? We zouden eigenlijk naar buiten moeten om dit gesprek te voeren. Om te ervaren hoe heerlijk het is momenteel. Ja, over kunst gesproken inderdaad. Het weer doet daar aardig in mee vandaag. Het is prachtig buiten. Eigenlijk overal zon. Temperaturen tussen 7 en 10 graden. Niet te veel wind. Ja, uh, ik teken ervoor. Het is echt volop lente weer. Is dat overal zo in het land? Ja, ik, uh, vanmorgen niet overal. Toen hadden we in het noordoosten en oosten nog wat meer wolkenvelden. Inmiddels is het allemaal een beetje uh, uitgevlakt. Zijn de verschillen minder groot? en hebben we eigenlijk overal... Vrijwel volop zon natuurlijk. Er zitten een paar van die kleine leuke stapelwolkjes. Maar die maken het plaatje eigenlijk alleen maar mooier. Zo is het. De komende 24 uur ook zo? Mm, ja, in grote lijnen wel. Uh, we krijgen een koude nacht in elk geval. Met temperaturen die onder nul gaan komen. Min 1 gemiddeld. Er uh, kan wat nevel of mist ontstaan. Dat betekent dat we morgen de ruiten van de auto weer flink kunnen krabben. En morgenochtend zou het dan wat grijs en nevelig kunnen beginnen. Maar daarna krijgen we gewoon weer flink wat zon. Ik denk iets minder dan vandaag. Zeker in de loop van de dag krijgen we iets meer bewolking. Maar in het algemeen is het morgen... Nog steeds een prima dag en weer met temperaturen van zo'n 7, 8 graden. Hmm, pakken wat we pakken kunnen aan zonnestralen. Want ik kan me niet voorstellen dat dit de hele week zo gaat blijven. Nee, inderdaad. Wat dat betreft moeten we vanaf donderdag duidelijk een stap terug. Dan krijgen we drie dagen waarin de bewolking behoorlijk overheersend is. Met eraf en ook wat regen valt. Het blijft zacht en pas in de loop van het wekeinde krijgen we dan voorzichtig weer iets meer zon. We maken vroeg, dankjewel. Onder de noemer belastingbetalers ontwaakt is vandaag in het Europese parlement een oproep gedaan... om te protesteren tegen de geplande invoering van Europese belastingen. Initiatiefnemer van het Verzet is de Nederlandse Europarlementariër... Dirk-Jan Epping. Die zetelt namens een conservatieve Vlaamse partij. Uh, Ik zal nu goede vriend en collega um, Dirk-Jan Epping. Dank u wel voor me de and gentlemen. We zijn hier vandaag to om over EU-taxation uw initiatief heet Belastingbetaler Ontwaakt. Wat weet de belastingbetaler dan niet waarvoor die wakker geschud moet worden... Nou, de belastingbetaler die denkt dat hij alleen belasting betaalt in eigen land of uh, in de eigen provincie en gemeente. Maar is zich nog niet bewust van het feit dat men in Brussel uh, de invoering van Europese belastingen uh, aan het voorbereiden is. Dit, uh, dit is dat jaar, een soort van stille revolutie? Dat is het wel, omdat natuurlijk veel mensen niet goed weten wat er in Brussel gebeurt. Uh, Brussel lijkt allemaal ver weg, maar Brussel is heel dichtbij. Zeker ook voor belastingbetalers. Uh, de Europese Commissie heeft uh, tien ideeën ontwikkeld om uh, belastingen te gaan invoeren. Bijvoorbeeld het vliegtuigtickets... op het sturen van een SMS... op energierekeningen... op CO2-emissies. Allemaal verschillende plannetjes die men zo eigenlijk stilletjes wil gaan invoeren... onder de noemer eigen middelen... zodat niemand weet waar het over gaat. En dat is nog precies wat er aan het gebeuren is. En daarom zeggen we... belastingbetalers, kom naar Brussel... en belastingbetalers, ontwaak... organiseer u op... Europees niveau en heb een stem in dat geheel. Want als je hier niet bent, dan wordt er over u beslist, maar zonder u. Landen als Nederland die willen steeds minder gaan afdragen aan de Europese Unie. Dan kan ik me voorstellen dat de Europese Commissie zegt... Ja, om die begroting op niveau te houden, moeten we het dan ergens anders vandaan halen. Dus direct belasting heffen bij de Europeanen. Ja, maar het is zo dat de Europese Unie het geld dat zij nu heeft... de begroting die ze nu heeft, dat geld krijgt ze niet op. Elk jaar moet de Europese Commissie iets van 4 tot 5 miljard euro terugstorten naar de lidstaten, omdat ze dat niet opkrijgen. Dat is toch maar een fractie. U nou, dus zegt dat is een fractie. De totale begroting is ongeveer 140 miljard euro. Dus men krijgt niet dat hele bedrag op. Bijvoorbeeld omdat er geen projecten zijn in het regionaal beleid. Of er is geen cofinanciering van de lidstaten. Uh, dus men krijgt dat geld niet op. En als men het niet op krijgt dan vraag ik me af. Ja, waarom heb je dan een belasting nodig? Kun je dan niet gaan kijken binnen de begroting. Wat je kunt gaan herschikken en wat je kunt gaan veranderen. Ik vind U dat... zegt dus eigenlijk er is meer dan voldoende geld. Het moet gewoon beter besteed worden. En dan kun je die belastingbetalers met rust laten. Ja. Uh, en er is in Brussel altijd het idee van: het moet meer, meer, meer. Dat is, dat is, is een soort van, van religie geworden. Uh, en ik denk ook dat het Europese parlement en ook de Europese commissie moeten ophouden met dat praten over een Europese belasting. Want ze maken de mensen ongerust. U gebruikt voor dit initiatief het uh, gloednieuwe Europese burgerinitiatief. Dan moet je dus 1 miljoen handtekeningen verzamelen. Ja, het is een, het is een, een, een, een middel dat er is. Uh, aanvankelijk is het een soort van alternatief voor referenda. referenda we hebben vaak tot een nee geleid. Ik denk maar aan de Nederlandse nee tegen de Europese Grondwet. En ik vind dus dat je in Europa, daar is een democratisch deficit... en dat we direct naar de burger moeten gaan om de burger te vragen wat ze ervan vinden. En de meeste mensen in Europa zijn belastingbetalers. Dus zij zijn er eerst aangewezen om gevraagd te worden. Epping wil 1 miljoen handtekeningen verzamelen... om zo de Europese Commissie een halt toe te kunnen roepen. Een reportage van correspondent Tijn Sade in Brussel. Na vijf uur vervolgen we met heel veel aandacht... voor landen van bedenkelijke reputatie. Iran natuurlijk. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke ruzie met Teheran... We horen minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Kisha Hekster praat ons vanuit Moskou bij over de emir van de Caucasus. Die zegt verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op de luchthaven in Moskou van een tijdje geleden. En Charles Taylor, de oud-president van Liberia. Die staat nu terecht voor het Sierra Leone tribunaal. En er was vandaag commotie in de rechtszaal. Nou, die drie mensen die staan het komend half uur in de volle aandacht van dit NOS Radio 1 Journaal. Tot straks. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Het lijkt voor 300 euro een mooie week weg te zijn... en blijkt het blijkt toch 400 te zijn. 2. Justitie in Milaan wil meteen beginnen... met de berichting van premier Berlusconi. Ranking the News. Nu op nummer 1. Diplomatieke conflict tussen Nederland en Iran... over de executie van Zagra Baghami escaleert Stem verder. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.